Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Steeds minder studenten wonen op kamers. En dat komt door de invoering van het leenstelsel, maar ook door een tekort aan studentenhuizen. En daar weet Sarah alles vanaf. Zij woont nog thuis bij haar ouders, terwijl ze liever op kamers wil. En door al dat heen en weer reizen mist ze veel van het studentenleven. Ik vind het op zich niet erg om thuis te wonen. Voor mij is het persoonlijk gewoon meer... Um... Dat het een stuk handiger zou zijn dat ik echt mee kan doen met mijn klasgenoten en andere mensen van mijn leeftijd. En ja, kan ik thuis ook doen, maar aangezien ik zo ver moet reizen heb ik daar sowieso weinig tijd voor. Dus um, ik zit nu eigenlijk gewoon vooral thuis en spreek niet af met mensen. Dus dat is inderdaad wel... Heel ja, het totale aantal uitwonende studenten is wel toegenomen en dat komt vooral doordat er steeds meer internationale studenten deze kant opkomen. Een bootverhuurder uit Heerenveen in Friesland krijgt een taakstraf van 180 uur. Twee jaar geleden vuurde hij een boot met een kapotte accu en die stoten allerlei giftige stoffen uit waardoor twee mensen om het leven kwamen. Twee andere mensen werden onwel maar konden net op tijd van die boot afkomen. De man zou niets hebben gedaan met klachten van de, ver, van de huurders over stank op die boot. En festivals maken zich op voor een tropisch weekend. Zo zorgen ze bij Festival Smeerbol in Utrecht voor extra waterpunten en delen ze ook gratis zonnebrand uit. Ook mogen bezoekers waterpistolen meenemen om elkaar lekker af te koelen. En Het Twentse Festival Tuckerville is al voorbereid op al die hoge temperaturen. Daar hebben ze al extra kraantjes voor gratis water. En wie is de beste metselaar, kapper, elektrotechnicus of hovenier van Europa? Daar proberen ze achter te komen bij het EK Beroepen in Polen. Deelnemers uit tientallen landen doen daar aan mee. En ook 22 Nederlandse MBO-studenten zijn erbij. Waaronder Damon. En hij gaat voor de prijs voor Beste Banketbakker. Vanaf 15 jaar uh, is het eigenlijk een beetje begonnen thuis. Een uh, klein beetje bakken met mijn moeder. En toen werd ik alleen maar fanatieker. En ja, we gaan uiteindelijk voor de winst. Uh, of het mogelijk is, de concurrentie is wel hoog. Uh, ja, we gaan er uh, wel volledig voor. En we gaan gewoon het beste laten zien. We gaan gewoon uh, zweten alsof ik nog nooit gezweten heb. Ja, zweten wordt het inderdaad. Want het EK-beroepen duurt nog tot en met zaterdag. Heb ik nog het weer voor je. Na een zomerse dag is het vanavond ook nog lang warm met een graad of 23. En morgen hetzelfde weer als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ruim 10 files. De files die opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Muiderberg is de vertraging een kwartier. Dan komt er een ongeluk, daar is de spitstrook dicht. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roedevaart 20 minuten oponthoud door de aanrijding, daar is de weg weer vrij. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Die is dicht tussen Knoop het Rotterplein en Knoop het Raasdorp. Door een ongeluk met een motorfiets. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Op de N242 Alkmaar richting Middenmeer Voor omval 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Angel and she's a go-go It's this girl, you man, and she's a yo-yo Ask me, I don't know, but all me know When me hit up, long African star Missy bus, Missy truck, Missy bike, Missy car Night time, come and with your light, it turn on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 You're so scared of regretting something before you can even regret it Hey, we could be great and it would be great if you'd let it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 En I let myself get lost in you When you ask me if I love you I say I do I'm not running from my problems And I'm not running from you Een hete zomer met ZFM Zon, Zee, Zandvoort En zomerhit FM, Zong, Zee, Zandvoort en Zomeries. I've been watching you. A la la la long, a la la long long le long long long. long, long, long.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 Hace rato tengo sé de ti yo no sé por qué quedo con... Hij is een poe beta pa'n el teléfono, haz tu mano conmigo. Sé que esté bueno, pero mucho más buena estrella. Oh. Hace rato tengo sed, Betty, yo no sé por qué. Quedo con elastie, Max. queriendo beber, di una copa vacía. Oh. Como si no sintiera nada. Ahora me mira tan diferente. Y yo nadando, encontré la corriente. Me tiende la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 We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 Ik souffle toujours sur la Bretagne armoricaine j'ai rejoint ma femme mon fils c'est mon domaine j'ai tout reconstruit de même pour en arriver là je suis devenu roi de tribu de Tana Tana Tana Tana Tana Tana Tana Tana Tana Tana Tana Tana Tana Tana Tana Tana Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte noemt het logisch dat de uitkeringsfraude harder werd aangepakt in 2002. Rutte moest verantwoording afleggen voor zijn rol als staatssecretaris van Sociale Zaken onder Balkenende. Die aanpak leidde later tot de toeslagenaffaire. De NAVO ziet geen doelbewuste aanval in het neerkomen van droneonderdelen in Roemenië. Maandag viel Rusland een Oekraïnse haven aan op enkele honderden meters van de Roemeense grens. Brokstukken van de drones kwamen in NAVO-gebied terecht. Een lokale PVDA-politicus in Dordrecht heeft geheime documenten over chemiebedrijf Chemours gelekt naar Zembla. Volgens Rijmond biecht de PVDA dat zelf op bij de burgemeester. De PVDA in Dordrecht zegt dat het commissielid Notule uit boosheid naar de pers heeft gestuurd.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 Come closer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 I saw you, I felt something I never felt Come closer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 is fantastisch toch? nog meer jij, is fantastisch toch? Shhh. I've seen the devil, dance on Cause you know I'm popular Money on top of me, money on top of her Money on top of me, money on top of her Shaddy follow me, cause you know I'm popular Shaddy folk on me, cause you know I'm popular You me it money, I me mean keeping it I'm getting ten, I'm keeping it Money on top of me, money on top of her Shaddy folk on me, cause you know I'm popular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 Ask me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 Het is van Zon. Zee, Zandvoort en Zomerrijd. Everything. Vai falar o tch tch tch tch Gata me liga, maar tá debalada. balada. Quero curtir com você na madrugada, dança, dansen, Até o solga, Gata me liga, maar tá Quero curtir com na de dança, dansen, que hoje vai rolar. rollen, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, Gê, gê, gê, gê, gê, gê, gê Gustavo me je, je, je, je, je, je, je, je, Gustav, weermaar je. Choraketje, oh. me liga maar staat niet verpakt. Ik wil met je, met je, met je, até o sol raiar met Vem à pé de manduvada que hoje vai rolar <mogos> Gustavo Lima receita você. <mogos> <mogelicen> Gustavo Lima tje, tje, tje, tje,